7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Italiaanse president Napolitano hoopt maandag al de basis te hebben gelegd... voor een regering van nationale eenheid. Hij hoopt daarmee het vertrouwen van de financiële wereld terug te winnen. De beurzen in Europa en Azië hebben vandaag flinke verliezen geleden... door de Italiaanse schuldencrisis. Ook de Amerikaanse beurzen staan in het rood. Napolitano zei dat als het niet lukt om een nieuwe regering te vormen... er vervroegde verkiezingen komen. Premier Berlusconi lijkt niet alleen politieke klappen te krijgen, de beurskoers van zijn bedrijf kelderde vandaag met 12 procent. In Amsterdam is de Kristalnacht herdacht. 73 jaar geleden, in de Nacht van 9 op 10 november 1938... werden in Duitsland honderden synagoges en Joodse panden vernield... geplunderd en in brand gestoken. Ruim 90 Joden werden vermoord. In Amsterdam waren voor het eerst twee herdenkingen. Het Centraal Joods Overleg besloot vorig jaar tot een eigen herdenking. De organisatie vindt dat de herdenking van het platform... Stop Racisme en Uitsluiting gepolitiseerd is.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 Op de A2 tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen is een grote betonnen plaat van een vrachtwagen gevallen. Die ligt dwars op de snelweg. Hij is zo'n 20 meter lang. De A2 richting Amsterdam is helemaal afgesloten en er staat een lange file. Rijkswaterstaat denkt dat het verkeer nog tot zeker 10 uur vanavond gestremd is. Het weer. Vannacht kan in het noorden mist voorkomen en in de rest van het land nevel. De temperatuur daalt tot 3 graden in het binnenland en een graad of 9 aan zee. Morgen na, als de nevel en mist zijn opgetrokken in de middag, zon en het wordt 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ANB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is nog lang niet voorbij. Er zijn nog een paar flinke problemen op de weg. Niet alleen rond Utrecht is het mis, u hoorde het al in het nieuws... maar ook op de A1 bij Deventer is een uh, flink ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... wat voor veel oponthoud leidt, zorgt. Richting Hengelo staat file op die A1 tussen de afrit Forst en Deventer-Oost 12 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht, is er is nog eentje over, maar goed, het is wel erg krap. Die omrijdt via Deventer, via lokale wegen, komt uh, flink in de knel. Omrijden kan het beste via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. En ja, dan Utrecht, de problemen op de A2 richting Amsterdam... Die die duren voorlopig nog voort. Bij Knoop het Oude Rijn is de weg dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn. Lange files in de wijde omgeving van Utrecht. Niet alleen op die A2, daar staat 6 kilometer. Maar ook op de A12 bij Oude Rijn. En ook op heel veel lokale wegen in en om Utrecht. Voorlopig kunt u Utrecht beter mijden als het enigszins kan alternatieve A27 levert de flinke file op richting Almere. Tussen Lexmond en Veemarkt, 18 kilometer. En dan de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Veel vertraging daar bij Delft-Noord, 8 kilometer vanaf knooppunt Kleinpolderplein. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan daar beter via Gouda. De A15 tot slot richting Nijmegen. Voor knooppunt Deil, 4 kilometer. Door een ongeluk zijn beide rijstroken dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Dames en heren, goedenavond. Het heeft zes jaar geduurd, maar nu is hier er dan. Tot ziens Justine Keller, de nieuwe cd van onze gast. Maar het is veel meer dan een cd... want het zilveren schijfje is verpakt in een stripalbum van Hanko Kolk... die de tekst van elk liedje heeft verbeeld in strips en tekeningen en filmposters... en dus kun je met recht spreken van een multimediaal totaalalbum. Hier is Pinvis. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Woensdag 9 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een mail via ons gastenboek radiokunststof.nl. Wordt buitengewoon op prijs gesteld. Ik probeer ze allemaal voor te lezen. Als u maar gewoon een beetje op tijd met uw vragen komt aan Spinvis. Wie kent hem niet? Spinvis Erik de Jong. Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Uh, ook bijzonder vond ik... want ik hoorde dat je meteen na ons doorgaat om acht uur... naar de Kleine Comedie, waar je dan krap een kwartier later... als je aankomt, bijna hijgend de bühne alweer op ja. moet... om op te treden voor een uitverkochte zaal. Ja, ik heb precies veertien minuten om uh, er weer te komen. Voor het challengement. Je hebt je ja. pak al aan, denk ja, ik. ik. Je ziet er schitterend uit. Dank u wel. Prachtige laars heb je aan met punten. En doodskoppen oh, erop. Duitskoppen? Oh, doodskoppen erop. Goed, hè? Oh, wat eng. Uh, maar je ziet er heel strak uit. Maar ik vraag me toch af hoe dat kan dat je dat uh, kunt. Uh, zo'n uur live radio en daarna uh, spelen voor zo'n zaal. H hoe hou je zo lang die spanning vast? Oh, dat is de ontspanning. Je hoeft niet de spanning uh, vast te houden. Je moet juist ontspannen, dan wordt het ve veel beter. Gewoon gezellig, uh, ja, niet over nadenken. Niet te veel over nadenken en, en ook niet te veel tijd hebben... om te gaan zitten denken. Inderdaad. En kun ja. jij dat goed? Ja, langzamerhand wel. Het, het begint natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik doe dit al een tijdje. En dan leer je wel uh, jezelf uh, daarin in kennen. Dus. En dan je leert je jezelf wel vertrouwen. Dat is misschien nog een betere manier om ja. het uh, uit te drukken. Wat is het ultieme zenuwmoment in een, bij een optreden eigenlijk? Nou, de eerste... De eerste twee. Dus niet, ik heb geen ultieme zenuwmoment meer. Maar wat het, wat het altijd nieuw en spannend maakt zijn de eerste twee liedjes. Of drie. Want dan voel je de zaal. Dan voel je hoe de, hoe, de, ja, hoe de relatie is met het publiek. En dat is elke keer weer anders. En je hebt natuurlijk alleen maar te maken met de gezichten die je ziet. Dat zijn de eerste paar rijen. Ja. En dat zijn de mensen die in de, in de komende twee uur, ja, die zie je. En nu heb ik het over theater en niet over de daar moet je mee doen. Daar moet je mee doen. Dus, um... en Kun je dat nog een klein beetje organiseren? Een beetje regisseren? Bijvoorbeeld hele leuke mensen op de eerste rij. Zit je ah, nee, een dat een beetje <laughs> enthousiast bent. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Want de, uh, dat is juist ook het leuke. Dat je elke avond met, met nieuwe mensen... Uh, een gesprek aangaat als het ware. En dat is... Uh, dat, het loopt altijd goed af. Maar het is wel elke keer anders. Ja. En, dus die in, en dat, dat openbaart zich pas in de eerste, ja, eerste tien minuten. En dan voel je hoe het zit. En dan kun je daar um, een beetje in gaan. Uh... Toen je nog wel dat ultieme zenuwmoment had... Wat gebeurde er dan? Merk je dat aan je stem? Merk je dat aan je ademhaling? Of hoe, hoe werkt dat? Um, ja, dat, iedereen kent het toch wel. Eens, dat je, extreem, je hebt het gevoel alsof je iets. Um, nou, hart in de keel, denk ik. Ja, dat, ja. ja. En daardoor gewoon een hele snelle manier van praten? Dat, uh, dat is alleen maar voordat je het podium opkomt. Ja. Op het moment dat je erop staat, dan ben je in een andere wereld. Scheelt het dat je bijvoorbeeld nu, vandaag zit je ook op het podium... met Hanko Kolk, dat is een tekenaar, een striptekenaar. Die mm -hmm. heeft het boek gemaakt, eigenlijk de, de luxe verpakking. Maar zo mag je het eigenlijk helemaal niet zeggen. Want het is een kunstwerk op zich uh, van jouw cd, van je nieuwe cd. Scheelt dat dan dat, dat, dat een man met wie je inmiddels toch ook al heel goed bevriend bent... dat hij dan zo heel dichtbij is? En... Ja, maar alle bandleden zijn, zijn, heel goed, zijn allemaal vrienden. En Hanko is, is de zesde dan vandaag. Ja. Maar uh, dat is altijd leuk. We zijn altijd met vijf vrienden. Op het op podium eh, heb je een soort klein huiskamertje. Zeg maar. En dus dit zijn op... mensen die er altijd lang geweest zijn? Ja, de meeste althans? dit is wel de harde kern. Soms heb je wat groter, heb je wat meer strijkers erbij. Of uh, wat, wat losse mensen. Maar dit is wel de harde kern. Ja... En, um, ja. Je hebt uh, die cd gemaakt, tot ziens uh, Justine Keller. We gaan straks uh, zowel live als, als een aantal nummers draaien van deze cd. Uh, de, de muziekpers was unaniem lovend. Ik, vandaag kreeg je nog vijf sterren in het parool. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ongelooflijk lof, lovende kritiek met meesterwerk stond erboven. Dus oh wow. ja, uh, de vis hoeft er niet in verpakt te worden morgen. Ben, ben jij overdonderd door zo'n ontvangst? Of wat doet het met je? Um, de echte... Ja, ja natuurlijk ben, ben ik overdonnen. Volkskrant ook vijf sterren. Ja, natuurlijk. dat is echt ongelooflijk. Um, maar dat is. En het is ook een cliché, maar het is niet waarom je het doet. Dit is alleen maar een cadeautje. Dit is echt geweldig en, en, en lief en, en tof dat het zo goed wordt ontvangen. Maar als het niet zo was geweest, dan, dan was het. In, Eigenlijk niks veranderd. Dan had ik dit ook gewoon gedaan. Alleen ja, met, met minder succes of minder aandacht. Ja, maar minder... die liedjes die hebben misschien wel vier jaar in je hoofd rondgezeurd. Ja, rondgezuurd. Nou, wel lang hoor. Ja. En, en, en dan brengen ze naar buiten en dan kunnen ze genadeloos afgerond Af, Ja, dat is afschuwelijk. Ja, en dat is heel de. Dat lijkt maar, mij pijnlijk bijvoorbeeld. Dat is pijnlijk, maar dat in wezen maakt het niet. verander ik daardoor niet wat ik doe. Weet je, je maakt daar niet de andere muziek door, want dat kan ik nou helemaal gewoon niet. Nee, maar je zelfvertrouwen kan wel een knauw krijgen. Dat is wel een ja. knauw krijgen. Ja, nee. maar dat, zit bij mij nu wel, dat heb ik nu wel een soort onder Een beetje controle. opgebouwd, hè? Tien, tien jaar lang succes aan je content. Nou, en, uh, dat klinkt zo. <laughs> het is nee, toch nee, gewoon nee, zo? je moet het uit jezelf halen. En kijk, je kan heel blij zijn met goede recensies, goede kritieken. Ja. Uh, en en uh, je kan. Um, je kunt jezelf heel laten, laten bezeren... door slechte kritiek, laat ik het zo zeggen. Dat kan heel pijnlijk zijn. En als je daar heel erg veel van aantrekt... Dan, um, dan laat je dus iets toe. En dan laat je dus een andere mening... laat je toe in jouw, in jouw wereld. Ja. En dan moet je eigenlijk proberen dat niet te doen. Dus ook voor goede kritieken moet je niet gaan staan juichen. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Weet je. Ja. Je moet, er moet iets van jezelf zijn dat, heel... dat niemand bij kan. Volgens mij is dit wat jij nu uitlegt heel erg wat bij jou bij Spinvis hoort. Het universum dat Spinvis heet. Je probeert heel nadrukkelijk je eigen denken, uh, als het ware ook... Uh, af te schermen. te beschermen, ja, te beschermen. Niet af te schermen, want iedereen mag, mag het zien... en iedereen mag natuurlijk, dat is wat ik doe natuurlijk. Maar te ik, beschermen? Te beschermen voor, ja, voor, voor allerlei... Uh... Om het schoon te houden. Ja, misschien is dat het, dat het wel, ja. ja. Nou, dan gaan we dan nu ja. een, een liedje horen... Wat, wat eigenlijk wel een heel schoon en rein uh, liedje is. Jij doet één stuk uh, live vandaag, gewoon met de gitaar. Uh, dat staat ook in een vrij, vrij uh, simpele...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 De flats over het kanaal, niemand op de weg, zet hem in zijn vijf Dat maakt niet zo'n kabaal Alles is oké, okay. de horizon en het vlakke land, ik rij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 speelde live Erik de Jong. Nog geen tien jaar geleden denderde hij met de muziekwereld binnen... met de muziek die hij op zijn zolderkamer in elkaar had geknutseld. Hij bracht het ene na het andere succesnummer of succes-cd uit... werd meerdere malen bekroond, speelde live op podia... festivals binnen en buitenland. Toen leek het even stil te worden, maar dat is natuurlijk onzin... want nu na vier jaar is er weer een nieuwe cd... luxe verpakt in een prachtig stripboek-annex-tekstboek van Hanco Kolk. Nou, je hebt helemaal niet stilgezeten vier nee, jaar. Nee, bepaald niet. Wij waren gewoon ongeduldig. Nou ja, ik, um, ik heb een beetje de handicap of de eigenschap... dat als mensen mij bellen met een goed plan of een leuk idee... dat ik dan meteen uh, juichend ja ga roepen. Ja. Zonder de consequenties daar goed te van overzien. En uh, wow. het, het, het goede daarvan, of het leuke daarvan is... dat je dan in allerlei avonturen verzeild raakt. Wat waren, wat waren nou, die avonturen? Nou, uh, filmmuziek uh, of hoorspelen of schrijven voor andere mensen. Heel veel, ik heb heel veel live opgetreden. Ik heb um, een heel ingewikkelde one-man show gemaakt. Uh, met, met allemaal uh, videoloops op, op, op het podium. En dan ben ik door stad en land mee gereisd. En je grijpt ook echt zo naar je hoofd. Ja, dat was een... Een ja dat was een ingewikkelde voorstelling. Dat was een heel, ingewikkelde voorstelling. Heel technisch. Heel een in... hoofdpijndossier. Nee, nee, nee. Het nee? was echt geweldig. Maar ja. voor, voor, voordat ik daar was, dat is echt lang. Ja. Maar het, het resultaat was dat ik, ja, als je in je eentje bent, dan ben je natuurlijk veel makkelijker en ook meer betaalbaar dan, dan een grote band. Dus ik kon echt alle kleine plaatsjes in België, heel de Belgische kust afgereisd met Iedereen mijn, heeft jou gezien. Met Die de, wilde. Ja, een soort digitale minsteren. Ging ik, uh... Maar goed, dat allemaal en veel, veel muziek, wat ik al zei. En dat blijft misschien allemaal een beetje onder de radar. En dan lijkt het, het net alsof je VR, uh, weg bent geweest. Maar... Nou, dan kom je met een cd uit en ik zei het al, de kritieken zijn lovend. Nou ja, eigenlijk moeten we daar, ons daar vooral niks van aantrekken. Ik praat gewoon over wat ik vond. Ja. Ik vond het schitterend, want het zijn allemaal uh, liedjes, als ik het zo mag zeggen. Die, uh, die haken ergens, die blijven ergens haken. Zowel de me melodie als wel zinnetjes in de tekst, uh, het gaat niet weg. Het blijft uh, ja, in je kop zeuren, uh, op een prettige manier vanzelfsprekend. En daar moet je toch iets voor uh, uh, doen. Weet jij hoe dat werkt? Nee, misschien, nee, dat weet ik niet hoe dat werkt. Dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb alleen maar mijn smaak en, en mijn, mijn vaardigheid. en ja, Nee, dus dat weet ik niet. Maar ik, ik ben, werk wel heel langzaam. Heel zorgvuldig. Dus ik heb vier jaar lang, in die tijd dus dat ik met andere zaken bezig was... die spinvisliedjes, die komen, die komen wel door, elke dag. Een zinnetje, of een regeltje, of een melodietje. En als je dus na vier jaar een keertje gaat verzamelen... kijken wat je hebt gemaakt, dat is echt, echt wel veel. Maar dan heb je dus wel heel lang over na kunnen denken. En, uh, er, er, zijn, er zijn heel veel bands die, die uh, boeken drie weken een studio en die gaan Blanco, Tabula, ja. Raza ja. in, in de studio en die maken een fantastisch album en dat vind ik echt heel knap ik zou dat echt wel, dat bewonder ik echt maar ik ik werk zo niet. Bij mij gaat het allemaal heel langzaam. Want een luisteraar die stuurt ons ook nu een cd, een, cd een, een vraag, een mail. En die vraagt van uh, Dick Vestdijk. Uh, wat komt er doorgaans eerder? Tekst of muziek, ritme of melodie? Hm. En hij schrijft al, nu al in zijn PS, de plaat is top. Dus hij heeft hem blijkbaar al ja. in huis. Cool. Of gehoord. Uh, wat is er eerder? Hoe werkt ne, ne, dat? Ne, uh, ik probeer geen uh, systeem te hanteren. Dus ik ga niet, uh, ik schrijf... Dus niet alles aan de piano of aan de gitaar. Probeer zoveel mogelijk uh, soorten... Uh, ontstaansgeschiedenis te maken. En dus ook niet begin ook niet met een tekst of met een melodie. Omdat je niet wil vastzitten aan een uh, stramien. Uh, uh, ja, inderdaad. Omdat je dan weer voor andere keuzes komt te staan. En hopelijk daardoor een, een groter palet... Uh, tot je beschikking uh, kan hebben. Um, maar... Meestal begin ik wel uh, uh, met, met de melodie. Want als, als ik moet kiezen tussen, tussen tekst en muziek... tussen woorden en muziek, dan zou ik toch voor de muziek kiezen. Ja. Ondanks ja. het feit dat ik met heel veel liefde en, en plezier aan de tekst werk... Ben ik, zie ik mezelf toch meer als componist dan als tekstdichter. Ja. En, um, dus daar begin ik mee. En als we, dat dan toch, als we daar toch op in proberen te zoomen... over die, die, die spinvissige... Uh, melodie. Want op de een of andere manier herken je jouw muziek echt op afstand meteen. En niet omdat al die nummers op elkaar lijken, want dat is niet het geval. Ja. Daar zit iets in iets. iets ja, in, als je het kwa, kwaad wil zeggen zemeligs, maar ik bedoel het niet ja, ja, zo. Ja, er zit iets, iets, iets zwaar romantisch ook in, denk ja. ik. Uh, dromerig. Wellicht, maar daar zit toch gewoon een hele strakke compositie onder. En een, uh, en een verantwoorde poppy uh, melodielijn. Dus weet je, heb jij voor jezelf de vinger erop gekregen wat het is wat je wil uitdrukken met je muziek? Uh, nee, dat, dat niet. Maar wat ik, wat ik juist voor, voor probeer te waken, is dat die gevoelens die je nu noemt, uh, uh, uh, melancholie en weet je, dat probeer ik juist zoveel mogelijk te, uh, te, uh, te uit te houden. Want dat ben ik toch wel. Weet je, dus daar hoef ik eh, geen moeite je... voor te doen. Dat zit er toch altijd wel in. Altijd? Ik, ja, ja. ja. En ik probeer dat juist er, eruit te houden. Zo, zo uh, cool of zo sec mogelijk te blijven. En dan nog, moet je nagaan, dan, dan nog uh, is dat wat de mensen altijd in horen. Ja, want dat was... Ik stop dat dus niet per se in. Integendeel, ik probeer het juist uit te houden. Want voordat je het weet wordt het veel te sentimenteel. en veel. Te... Het is je grondtoon. Het is de grondtoon, ja. Ja. Die probeer ik wel te ontwijken. Maar, maar die grondtoon die moet, die moet op de een of andere manier... echt naadloos bij je karakter aansluiten. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, Paron noemde het wel mooi, vond ik vandaag. Op deze cd wordt de herinnering aan geluk bezongen. Dus niet het geluk zelf, maar de herinnering aan ja. geluk. En dat maakt al meteen dat, dat er ruimte is... voor al die gevoelens van ja, melancholie en, en, en, en, en, en verlangen. En, en niets is zo... Uh, uh, um, uh, discutabel als, als een herinnering. Bedoel, herinneringen kunnen ook vals zijn en kunnen, ook, uh, kunnen ook niet kloppen of, uh, of dat je jezelf maar iets wijs maakt. Maar dat is wel zo. Het is een heel optimistisch uh, geluid wat je met deze cd laat horen. Uh, op de ene of andere manier zit er iets, zit er iets heel vrolijks uh, in. Ja. Maar het is niet het geluk zelf wat je bezinkt. Dat zou toch ook wel weer uitermate saai zijn, waarschijnlijk. Maar... Ja, het is, het, is nooit, het is nooit een zuiver gevoel. Uh, nee, alle, alle, alle emoties zijn, zijn ingewikkeld. Er zijn, er zijn geen eenvoudige emoties. Gewoon. En dus het zou niet eerlijk zijn als je de liefde, voorop de liefde van, oh prachtig, mooie, mooie zuivere, heldere liefde. Die bestaat helemaal niet. Het is gewoon dat is altijd veel complexer ja. en, uh... Hoor jij meteen als er een spinvissig. Uh regel voorbij komt in het dagelijks leven. Want, want er komen veel zinnen voorbij in jouw teksten... die uh, ja, wat, wat zinnen regels zijn in het dagelijks leven. Um, wat er wel een beetje veranderd is, is misschien... het is op de, deze plaat wel, ook wel gebeurd... dat uh, in, het, in het verleden had ik zinnetjes um, die grappig waren... of geestig, maar of, of, uh, van je wist dat mensen dat zou opvallen. Bijvoorbeeld... Uh, um, ik, ik, ik reed een fietser dood, maar gelukkig heeft geen mens me gezien. Dat is een oh. zinnetje uit van een jaar of tien geleden. Die, zou, die zinnetje heb ik nu ook opgeschreven, dit soort. Maar die heb ik toch wel geschrapt. Want dat, want dat was toch voor deze plaat te veel effect. Uh, ja, of te grappig, of te geestig, of te veel anekdoten. En dat mag niet? Nee, nee, nu, nee nu had ik daar even geen... Uh... Geen zin in. Nee. En waarom niet? Omdat, omdat, niet je bij, dan... omdat je een fase verder bent. Of nee, nee, nee, pas nee, nee, het is, nee, het kan heel goed zijn dat het de volgende keer weer terugkomt. Maar bij, bij, bij deze plaat had ik, de, had ik dat niet uh, vond dat niet zo vrij. Want weet je wat het is? Um, de, als je allemaal, ik kan natuurlijk heel geestige zinnetjes bedenken. Maar voor, dan wordt het alleen maar een aaneenschakeling van, van grapjes. En dan is dat dus... Dat wil ik niet. <laughs> ik wil iets anders zeggen. En die, Ook niet en... omdat grapjes gewoon heel veel ontsnapping bieden aan, ja, ja, ja. aan, aan nou ja, de ja, zitten er wel in, maar ik was, ik was er nu wel extra gevoelig voor om ze uit te houden. Ja. Je hebt wel zinnetjes als, al bij al was het toch geen slecht seizoen. Ja. Uh, dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk in een strandtent uitgevoerd. Ja, dat was uh, inderdaad letterlijk zo'n zo'n. In, in Ostende ja. aan ja. de kust in België. Ja. Al bij al was het toch geen slecht seizoen. Dat is een zin die je gewoon min of meer wel voorbij hoort komen. Ja, dat, dat zijn goede zinnen, maar die zijn niet heel spectaculair. Dat, dat bedoel ik eigenlijk. Nee, maar dat ze is, vallen wel op omdat je ze eigenlijk uit hun dagelijkse context trekt... Ja. En dat is wel, ook het, wat ik ook een hele mooie zin vond, was begin de dag met een tequila, dan is het randje er een beetje af. Ja, en uh, ik zing tequila. Ja, tequila. Ja, want uh, ik, ik heb altijd dat gedacht, dat, nu krijg ik dus heel veel mensen die zeggen, ja, je zegt tequila, maar ik, ik weet niet beter tequila. Dus, dat een bar... is omdat wij denken dat we Mexicaans eruit moeten spelen. Ja, nee, nee, ik weet niet beter. Dat, <laughs> maar als ik, ik heb er nooit in, in, in een bar tequila besteld en het niet gekregen. Dus ik weet niet beter of het is... Het is... <laughs> Ze komen jou tegemoet gewoon. <laughs> ja. Maar je hebt het gewoon altijd fout gezegd. Ja, nou ja. Hoe dan ook? Het kwam toch steeds. En nou is het uh, vastgelegd. Dan kan ja. ik er nooit meer vandaan. Er komt weer een mail binnen. Dat is van uh, Geweldig. Oh, meteen geweldig uitroepteken. spinvis op de radio, de mooiste teksten van Nederland. Ik heb een vraag aan Erik de Jong: waar haalt u de inspiratie vandaan voor uw prachtige teksten? Ja, dat is een hele moeilijke. Dat is wel de moeilijkste vraag van allemaal. Ja, nou dan ja. doen we die maar ja, meteen. Dat, nou, dat is niet, dat is niet een, uh, een moment. Weet je, ideeën die krijg je, die krijg je in de moment. Op de fiets of onder de douche. Dat zijn oh. ideeën, ingevingen. Altijd onverwacht waarschijnlijk. Uh, ja, je kan niet gaan zitten van nu ga ik Broeder. een idee krijgen. Nee, nee. Maar, maar echt inspiratie. Dat is natuurlijk van je voedingsbodem. Dat is het vlammetje, zou ik maar zeggen. Nou, dat begint denk ik al op een hele jonge leeftijd. En bij mij wel. Of bij de meeste mensen die muziek maken of schilderen. Of wel echt als je twaalf of dertien bent. Dan... Ontbrandt er iets in jezelf, een soort, uh -huh. een, soort, ja, een soort vlam. En daar zul je de rest van je leven aan, aan, mee moet, aan, moeten, aan, je, aan moeten warmen. En de rest wat er, er, komt allemaal kennis en smaak. Maar die, die echte inspiratie, die echte dacht ik, die artistieke hart... die ontstaat zo rond die leeftijd. Dat is jonge... mijn theorie, hoor. Ja. ja, In die jonge jaren en in, in die jaren dat alles ontluikt. eigenlijk, ja, hè? Seksualiteit, je ja. hele lichaam enzovoort. Dat en ook het doodsbesef. Hè? Dat je dan, dan begin je... Te de dood hebben dat er een eind aan komt. Ja. En dat al die zaken gebeuren een beetje in dezelfde periode van je leven. En dat is ook waar je, denk ik, de vlam uh, gaat branden. Want, want hoe, hoe nadrukkelijk is het doodsbesef in dat wat jij maakt? Ja, dat is natuurlijk doordringend, maar dat is. Ik, ik vertel dat niet. Dat, dat is niks nieuws. Dat is natuurlijk natuurlijk, alle, alle kunst komt daar en uh, literatuur. Bij de een is dat wat sterker dan bij de ander? Ja, uh, Uiteindelijk. Ja, nou ja, er is het. Dus ook, Angst wel, is bijvoorbeeld ook een hele goede motor voor heel veel mensen. Ja, ja. Dat zit allemaal door elkaar, hoor. Het <coughs> <Dat tacht> is allemaal niet door elkaar te, te scheiden, hoor. Dat nee, is echt, uh, nee, ja. nee. Uh, we refereerden net aan een aantal zinnen die komen uh, voort in het uh, Oostende. Ja. Volgens mij is dat een beetje de, de hit to be. Hè? Daar is ook een radio edit van. Uh, ja, dat is de eerste single. Ja. Ja. Uh, we gaan daar eerst naar luisteren. F Z Zeg. Alleen dit licht, dit licht is echt, en het band speelt. Op. Van Er is verkeersinformatie. En ik begin even met een waarschuwing. Want in het noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Dan staan er nog files op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Bij Deventer Oost 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht voor Knoop het Rijn 3 kilometer. Tussen Knoop het Rijn en Maarsen is de weg nog steeds helemaal afgesloten. Daar ligt een betonplaat op de weg en dat gaat nog wel even duren. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft Zuid, 8 kilometer na een ongeluk. En na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij knopen Dijl nog 7 kilometer. In beide laatste gevallen zijn de rijstroken weer vrij. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vandaag hier op Radio 1 met Spinvis. Hij heeft een album gemaakt, tot ziens Justine Keller. Uh, dat is eigenlijk gevat, uh, tenminste de luxe editie... in een, uh, in een boek van Hanko Kolk met tekeningen bij de teksten. Voorkomen associatief zeg maar, ontstaan... zonder over en weer steeds te overleggen over teksten of beeld. Uh, uh, uh, Begreep ik? Ik ken uh, Hanko al een jaar of uh, zes. En uh, Dat was strips en stereo heette. Dat was in Paradiso... En hij ging een liedje van mij verstrippen. En toen hebben we elkaar ontmoet. En sindsdien zijn we vrienden. En doen we allerlei, allerlei projecten en ideeën samen. En ik had hem eerst gevraagd of hij gewoon het hoesje wilde. tekenen. Hij is een fantastische tekenaar. Gewoon het hoesje van Justine wilde tekenen. Toen dus zei hij: dacht, Nee, ik wil eigenlijk alle liedjes verstrippen. Klaar. Ja. En ik, nou, nou dat, was, dat was geweldig. Maar toen zei ik, ja, maar ik heb, uh, ik heb die teksten nog niet. En dat gaat bij mij heel langzaam. Ja, ik werkte natuurlijk wel chaotisch. Ja. En hij ook. En uh, toen zei ik, ja, ik heb wel tijd nodig. Hij heeft natuurlijk wel tijd nodig. En dus dat, toen was het wel even zoeken naar een, een methode. Om, zodat ik aan mijn teksten kon werken. en hij aan zijn tekeningen. zonder dat we precies wisten waar, waar het heen ging. En zonder dat het 60 jaar zou duren. Uh, zonder dat het 60 duren. jaar zou duren, ja, precies. Want er was wel een soort afspraak. Ondertussen. Dus um, ik, ik heb toen alleen maar uh, beelden opgestuurd van er is een feest, maar het is eigenlijk een droom, want de scènes veranderen heel de tijd. En er, komt, er staat een, een vrouw op een boot en begrijp je alleen maar losse flardes van ideeën. En daar is hij mee aan het werk gegaan. En toen heb ik hem druppelgewijs steeds affere versies uh, opgestuurd. En zo zijn we samen samen er naartoe gegroeid. En nou, het is nu echt wel... Maar het is heel duidelijk, wel goed om te zeggen... dat um, de tekeningen die in het boek staan... dat zijn de verbeelding van Hanko, zijn fantasie, op mijn teksten. Het is Precies. Ook, het is dus niet dat het, dat het mijn... de um, verbeelding is van mijn teksten, maar het zijn fantasie. Juist. Want... Uh, hij zei tegen ons dat, uh, want we hebben hem gesproken, dat hij... Uh, net als jij, soms zat te huilen aan een computer... als jullie elkaars werk onder ogen kregen. Had hij niet moeten. Ja, dat is waar. Ja, ja, het is nu gewoon bekend geworden. Oh, God. Maar wat, wat is dat? Zijn jullie er echt... Zijn jullie, ja, ben je dan zo diep geroerd eigenlijk? Door, ja, door wat je bent, eigenlijk precies? Kijk, je, je bent heel, um, heel... Als je heel geconcentreerd met het werk bezig bent... dan, dan ben je gewoon emotioneel ook... Uh, uh, um, kwetsbaar. Je bent vatbaar voor, voor dat soort. En dat moet ook. Alles moet openstaan op dat moment. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je ja, soms wel echt diep geraakt kan worden door, door iets. Yeah. En dan is het dan. Maar, dit, maar dat is maar even hoor. Die, dat stadium, dat mag niet te lang duren. Daarna moet je gewoon weer uh, afstand nemen en heel zakelijk als het zo zakelijk mogelijk gaan werken. Want anders komt er sentimentaliteit. Anders wordt het veel te sentimenteel. Ja. En dat is echt een, een... Nou, dat vind ik niet mooi. Nee, nee. Vind ik gewoon niet mooi. Dat, dat hoort niet thuis in teksten en het hoort niet thuis in de muziek. Ja, het zit er toch wel in, maar je moet het niet gaan benadrukken. Dus die, de, de tranen die je, die je laat... of de rilling die je krijgt, of het kippenvel... Of, dat, dat is de goed stadium, maar dat moet ook weer een gegeven moment achter de rug zijn. Want ik moet het alleen maar maken. En de, de luisteraar die moet het kippenvel krijgen... of de ontroering, of, of wat dan ook... Jij vertelde zo straks dat je, dat je zo'n beetje de hele Belgische kust bent afgereisd met je one-man show en in je busje. En uh, dat zal uh, ongetwijfeld zal dat Oostende op die manier... ook een inspiratiebron voor je zijn ja. geweest toen je daar uh, kwam. En toen ging ik een beetje, beetje zoeken, want je, je verwijst naar Marvin Gaye. En dat zal vast niet zonder reden zijn. En toen vond ik uh, een, een filmpje van Marvin Gaye over zijn eigen leven. Een, een documentaire die er is gemaakt, ik meen door de BBC... in ieder geval door de, door de Engelse televisie. Je kent het misschien ook wel ja. even. Een heel klein fragmentje ja. eruit. Francis Oostend heet het. My vader was a minister... My mother worked very hard, so we always had enough to eat. When I was a child, I used to hear music constantly. I long for that to return to me. It has escaped, it's gone someplace. My memories as a child are good memories. I had lots of peace. dat Thank you. Marvin Gaye, een uh, fragment uit Transit Ostend. Een film waarin hij klinkt alsof hij verschrikkelijk stoont is. Ja, het is Misschien was hij dat ook ja. wel op dat moment. Hij zat enorm diep in de put. En hij vertelt eigenlijk over het gevoel dat hij, uh, dat hij het kwijt is. Dat de muziek weg is. Dat ja. het weg is uit zijn ja. leven. Ja, hij is daar... heen gegaan, ja. ja. Is, is, is, zit daar in dat ostent van jou zit daar een vorm van eerbetoon aan Marvin Gaye? Of uh, ja, ook. Waarom heb je hem een plek gegeven? Oh, uh, um, um, de laatste keer dat ik daar... Ik kom daar um, het, het, het, even denken hoor. De reden waarom ik het daar heb ge, de, gesitueerd... dat is omdat ik op een of andere reden elke keer daar weer terechtkom in oostend Dat Het begint al in de 70-jaren met mijn ouders op vakantie. Dan hadden we zo'n... Mijn ouders echt van... Ja, uh, Episch, zeg maar, met een Volkswagen busje met een vredesteken. Kan je wel voorstellen. En ja, dan van stickers ook, waarschijnlijk. Ja, stickers, ja, precies. En, en wij dan zo rijden. En dan kwamen we in, in, weer in Oostende op een camping. En dan liepen we op de, op de boulevard we gaan de rijden En dat was denk ik wel mijn eerste herinnering aan die stad. Hè, de oude grandeur van, van de hotels. En, en dan die chique oude dames. En dat heeft altijd wel in mijn kop gezeten. En daarna, de rest van mijn leven, ben ik altijd op een of andere reden daar weer terecht gekomen. Als een soort magneet is dat. Ja. En dat je hebt van die plekken waar je op een, op een of andere reden altijd weer terugkomt. En bij mij is dat dan Oostende. En, en, en, uh, bijvoorbeeld, ik heb met Simon ook veel uh, opgetreden. De laatste keer dat ik met Simon speelde, was ook in Oostende. Weet je wel, en dus op die manier uh, zijn er allemaal een soort... Dan moet, moet hij toch wel rond de tachtig zijn geweest. Want je hebt volgens mij voor zijn tachtigste verjaardag... heb ja. je nog een uh, ja, ja, het, concert gegeven. Dat was denk ik vier jaar, drie jaar geleden. Ja. Ja. Ja. Dus die plek die komt de hele tijd. Ja, terug. die komt opeens zo niet. Is dat een, als een cruciale stad? Ja, ja. daar kun je verder niets van doen. Maar dan, dan, dan is dat zo. Ja. Maar zo zijn er ook uh, musici, muzikanten, muzikanten die misschien, componisten wellicht, die ook leiding. Leiden, leidend zijn geweest eigenlijk voor je eigen muzikale oeuvre. Uh, je flirt een keer ergens in je teksten met de vroege Beaties. Ja. Die heb ik dan maar niet opgezocht. <laughs> heb ik, words en zo is dat, denk ja, ik. Ja, de Engelse periode. Uh, de Engelse periode, ja. ja. ja. En bijvoorbeeld dit waar, waar we nu naar gaan luisteren... dat is dan volgens Kolk heb je hier zelfs letterlijk een beetje... een soort kopietje van gemaakt in, op deze plaat... Ergens schijnt I'm not in love van Tennessee verstopt te zitten. Ik heb me rot gezocht. Ik kan hem ook niet, <laughs> niet <met> herinneren. <laughs> ik ben gewoon gefopt. Als ik hem andersom draai. Ja, doe dat. <laughs> John Lennon is niet dood. Nee. is helemaal niet zo. Nou, draai dan maar weer weg. Nee, maar. Ik, dit <laughs> is ik, wel ik, mooi, hè? Ja, halt, ik ben, dit hoort wel bij jou, toch? Ik, uh, ik ben uh, fan van Tennessee, maar uh, voor, vooral van. Frame Goldman. Ja. Die heb ik dus ook ontmoet uh, een jaar of twee geleden. Oh. Met hem gepraat. En uh, toen zat hij naast me en hij speelde het, het introotje van busstop van de Hollies heeft, ja. Die heeft ja. hij geschreven. En uh, hij zat naast me en nee, liet zien hoe die had in elkaar zit. Dat is het mooiste liedje dat ik ooit heb gehoord. En hij zat naast me dus. En, wat, wat kan een spinfish dan nog vragen ja, op zo'n moment? Een <laughs> verleden ik, uh, jongetje. val ik helemaal stil. Echt ja. waar? Ja. Hij zegt, even zo gaaf. Ja. ja. En, en het, het is eigenlijk zo. En... Op de ene manier merk je dat aan, dit, aan, aan deze cd ook wel. Jij bent wel heel goed in het schrijven van een popliedje eigenlijk. Met dat een kop en een staart. Dat is, mijn, dat is mijn grote liefde, ja. Ik, ik, heb, ik heb alle muziek gehoord, in de, alle soorten muziek. Daar heb ik altijd geprobeerd naar te luisteren. En grote symfonieën natuurlijk. Maar ik vind... Heb ik altijd gevonden en ik ben er, hoe ouder ik word, steeds meer van overtuigd... dat juist in de kleine... Dus die drie minuten liedjes, ja. die drie minuten popliedjes, daar zit een geheim in, er zit een sleutel in. Dat voor mij uh, groter en belangrijker is dan in alle symfonieën van Maler bij elkaar. En Ik weet niet waarom dat is. Ik weet ook wel dat Maler grote, grote kunst is en zo. Maar er zit iets in die popliedjes van drie minuten wat mij dieper raakt dan, dan wat dan ook. En dat, dat kan dat misschien te maken hebben met de periode van ontluiken waar we het net over Tuurlijk, hadden? Tuurlijk, het, het heeft allemaal reden. Onkrentieve ontluiken, 12, 13, ja. 14. Ja. Ja. En dat ja. je altijd eigenlijk blijft hunkeren naar die periode. Naar naar die. Nou ja, dat, nou, dat... Ik zie dat, dat hunkeren zie ik niet zo. Ik ben gewoon altijd met de toekomst bezig. Ik ben niet... Ja, maar jij hunkert vooruit, als het ware. Ik hunk er ik vooruit. <laughs> nou, dat, dat is wel een goede. ja. Goed, oké. Okay. Ja. Ik weet niet hoor, ik hou het nu meteen weer op. Want voordat je weer ligt er iemand op. Dus jeetje, hier komt toch een mail binnen van anderhalve meter. Nou, die kan ik echt niet helemaal voorlezen. Maar wel, wat ben ik blij dat ik Radio 1 heb aangezet. Ik wilde vandaag naar het optreden van Spinvis gaan met mijn ex. Omdat hij me aan de muziek van uh, Spinvis geïntroduceerd heeft. En we zijn opzij muziek hebben we de meest prachtige persoonlijke en romantische tijden beleefd. Samen liggend op het matras, want we waren studenten... of gewoon jankend naast elkaar zitten, elkaars hand vasthoudend, genieten van de prachtige vreemde teksten van Spinvis... en het ervaren van de pure en sterke gevoelens die Spinvis bij ons omhoog bracht. Maar goed, nu begrijp ik dat de ex en zij uit elkaar zijn en hij, haar haat. Nou, de rest van, van deze hele persoonlijke mail geef ik gewoon aan je mee. Dank je wel. Uh, Ongelooflijk, weer een prachtig album waarin je uh, helemaal verzeild raakt als luisteraar. Ik luister al jaren naar je muziek en heb bewust het eerste jaar geen informatie over je opgezocht, zoals foto's of der en dergelijke. Puur om de magie te kunnen blijven voelen, schrijft Krijn Andel. Ik voel die magie gelukkig nog steeds en ik vraag me wel af of je het niet moeilijk vindt om bepaalde dingen los te laten, om mensen dan... Ja. dat minder ruimte zou krijgen ja. voor de interpretatie. Ja, dat is, dat is waar. Dat is helemaal waar. En Leg ik, eens uit hoe dat werkt. Nou, toen interview was dit bijvoorbeeld. Dan? Nu, nu vraag je me om uit, dingen uit te leggen. En ik wil ook wel dingen uitleggen. Maar op het moment dat je iets uitlegt, maak je ook iets kapot. Dat is namelijk de, ja. Ja, jou, jouw, jouw film. He, ik maak iets en je hebt een filmpje in je hoofd. Ja. En als ik vertel hoe het in elkaar zit... Um, ja, dan verander ik dat. Maar hey, ik las vandaag een heel interessant uh, stuk over Arnold Grunberg... waar geloof ik een film over is gemaakt door een hele zogenaamd goede vriend van hem. Waarvan je je weer af kunt vragen of hij wel een goede vriend is. Namelijk dat je bij Arnold Grunberg nooit te horen krijgt wie Arnold Grunberg eigenlijk is. Kan die duizend interviews geven, begrijp je? Dus het is eigenlijk allemaal ook nog wel een spel. weer... Nou ja, en mythe verhogend. Uh, ja... Ja, ja, dus zo ben jij niet. Ik ben niet, daar niet nee. zo bewust mee bezig. Nee. Zijn er bepaalde artiesten in Nederland, vraagt Peter Visser... of in het buitenland, waarmee Erik de Jong zich verwant voelt... of die hem inspireren? Um, uh, Damon Elburn van, de, van Blur, ja. en de Gorilla's. Ja. Die volg ik echt heel... Die vind ik heel interessant... Om de muziek die hij maakt, maar ook om de persoon die hij is. Of denk ik, ik ken het nu natuurlijk niet. Maar Wat voor persoon dat, is hij dan? Heel, heel, uh, uh, heel zoekend. En, en ondanks zijn status, hij is natuurlijk hij is heel uh, groot. Is hij nooit, uh, gaat hij daar nooit um, op, in, hangen. in hangen of op mm. leunen? Mm. Dat, is heel, dat is heel belangrijk. En, uh, is dat een groot risico? Ja, kan hangen in je eigen succes? Ja, dat, dat, dat, ja, dat is het natuurlijk. Die, die neiging uh, die heb ik niet. Maar ik zie dat bij heel veel mensen. Ja. Ja, en, dat, en dat haalt er wel altijd iets weg. Je moet wel blijven spelen. Het is een speeltuin. Je moet, uh, je moet ja. sp muziek spelen het heet niet voor niks. Muziek spelen. Het is, dus dit spelelement moet... En soms dan doe je gewoon iets wat nergens op slaat. Maar het is ook niet erg, want dat is ook spelen. Ja. En, die, die, en bij hem... Uh, me, geloof ik dat ik dat herken. Uh, Pim die vraagt zich af als iemand spinvis voor het eerst wil laten horen die het nog niet kent. wat is het beste nummer om mee te beginnen? Oh jee. Um, van een nieuwe, nieuwe plaats? Nou, ik zou zeggen gewoon van het hele Euven. Jee. Een, een, zeg maar een cursus Spinvis ja, voor allemaal, beginners. Ja, we zijn allemaal, allemaal kanten op van de appeltaart. Ja, wespe dan. Ja, dan. Dan dat gaan is we goeie. toch wel ja, wespe op, op de appeltaart. Ja, dat is wel toegankelijk. Dat is wel een beetje Greatest Hits natuurlijk dan. Voila. Voilà, mag <laughs> ook. Ik vind de liedjes van Spinvis geweldig, schrijft Gisella Klein. Maar voor mij zijn ze onlosmakelijk verbonden met de liedjes van Jaap Visser Die wij ook nou, allemaal als vind... Joop Visser ja, kennen ja. natuurlijk. Ja. Doorbraak in de jaren zestig. Ja, ja. uh, nou, veel compliment hoor. Want, ja. ja, absoluut. Ja, ja want ja. We, we, we, ik heb er toevallig dit weekend nog naar geluisterd. naar Joop Visser. Annex Jaap Visser. Uh, ja. En wat me dan opvalt. is het, het is altijd wel vrij klein en overzichtelijk qua melodie. De tekst is wat gecompliceerder. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, de, de persoon is, is leuk. Want hij is altijd een beetje boos en zo. En ja, een, beetje, een beetje dwars. Een beetje dwars. maar het is, het is wel echt wel. Wel klein kunst. Want, kijk, um, ik, ik luister eigenlijk voornamelijk, naar, voornamelijk heel veel naar F Franse popmuziek. Ik hou echt van Franse popmuziek. Als je, uh, um, als je mijn teksten zou, in het Frans zou vertalen. En in het Frans zou zingen en die aan een Fransman zou laten horen. Die zou, die zou, zou hem niet, niet bijzonders aan vinden. in de zin van. de manier waarop chansons in elkaar zitten. dat zijn ook allemaal flarden van teksten. De, een beetje licht surrealistisch. Of meer ruimte voor de verbeelding. Meer ruimte voor de ja. mm -hmm. Dat is in de Franse pop of de Franse liedjes. is dat heel normaal. Ja. En als ik dat in het Nederlands doe. dan is dat dus nogal opvallend. Want wij hebben altijd nogal een. van A naar B eh, traditie. Dat ja. is gewoon de traditie Dus je kunt. Je als je Nederlands zingt, dan kun je niet om de kleinkunsttraditie mm -hmm, heen. Mm -hmm. Ik probeer dat wel te doen, maar dat is nou helemaal uh, onlosmakelijk... met de Nederlandse liedjescultuur. Uh, dat zit al een eeuw uh, ja. rust op ons dat, schouders. Dat zijn, dat, en dat zit heel dicht bij cabaret. Dat zijn vert vertellende en verhalende. En met, vaak, vaak met een moraal. Ook met een moraal en, en, of geëngageerd of zo. Ja. En dat vind ik allemaal. Die, dat interesseert me niet zo heel erg. Ik ben meer met die, met die Franse manier van teksten... Ja. Bezig. Er komen ondertussen echt nog heel erg veel uh, uh, mails binnen. Dat wordt ook buitengewoon op prijs gesteld. Die gaan straks allemaal in een dikke envelop mee met Spinvis naar de kleine komedie. Dus dan komen ze toch op een soort erepodium. Ja. Wat vindt Spinvis bijvoorbeeld van de dichter Rilke? Vraagt Leo Bonet Nou, die, die zit in een die, die liedje We vieren het toch. En op het einde zit een fragment van, van Rilke. Dus het is niet, niet heel vreemd dat Leo Bonnet zich dit afvraagt. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, ik vind de Duitse, de Duitse taal en de Duitse dichters ook prachtig. Ja, we gaan nu nog even naar een stukje muziek luisteren. Misschien is het toch handig als we daar eerst even over praten. Dat is het nummer koning Alcohol. En dat begint eigenlijk met de regels: ik ben hem eigenlijk zat. Hij ja. zit op mijn achter, uh, hij zit achterop. Uh, hij zit achterop. Uh, maar ik ben hem eigenlijk zat. Ja. Uh, welke geschiedenis vertelt dit? Ik was. Um, al een tijdje aan nadenken over, uh, over alcohol als fenomeen in onze samenleving. Natuurlijk omdat ik zelf ook drink. Ik bedoel niet in de zin dat ik een drankprobleem heb. Maar ik vraag me wel af, waarom, waarom drink je? Toen ben ik... Uh, heel nee, maar je bestelt te te tequila. Tequila. Nou, tequila aan de bar. Dat kan het natuurlijk nooit goed aflopen, met jou. Nou ja, die, nee. niet in die mate dat, het, dat ik een <laughs> probleem heb. In ieder geval. Ja. Maar ik vraag me dan wel af, waarom, waarom drink je? Toen, ja. toen heb ik... Uh, kijk, als je, als je begint met, met, met drank en drugs en zo... dan ben je 15, 16. En dan heb je echt, dat noem je dan geestverruiming. En dat klopt ook wel. Want dan opeens gaan je hersens werken zoals ze nog nooit hebben gewerkt. En dat is feest. Dat is geweldig. En dat, dat is ook, kan ook heel leuk zijn. Of het is ook heel leuk. Alleen als het door de jaren heen je wordt ouder en ouder... en dat, dat blijf je doen. Maar de verrassing is er dan wel af. En de geestverruiming is er dan wel af. Het wordt en gewoond. Eerder wordt het gewoond. En daarna als je niet uitkomt wordt het juist geestvernauwing. Mm -hmm. En ik dacht nou laat ik nou eens een experiment doen. En ga ik gewoon... een. een niet meer drinken. Dus roken deed ik al niet meer en, en drugs ook niet meer. En ook geen alcohol meer. Daar heb ik anderhalf jaar of zo, heb ik helemaal niks mee. Zit je nog in die fase? Nee, nee, nee. Ben weer, uit. nee ben weer uit. En wat kwam je toen tegen? Nou, wat ik, wat ik toen tegenkwam, is dat na een aantal maanden, dat komt niet meteen, dan sta je ochtends op en dan voel je echt zoals je je al, al eeuwen niet meer hebt gevoeld. Als een kind, helemaal. Helemaal helder en fris, en dat is eigenlijk weer de nieuwe geestverruiming die ja. je dan ondergaat. En dan vraag je, ja, waarom ga je dan toch op een zo heb je je voelt je fantastisch en toch ga je, ga je toch weer drinken? Want er is dus iets in de mens die wil dat hij die dat, dat, je die verdoving, dat hij die nou, verdoving zoekt, of wat is het? je wil buiten jezelf treden op een van soort onthechten van van wie je bent, en dat is die neiging, dat interesseerde me. En toen ben ik een liedje gaan schrijven over, over alcohol, over of, of die koning. Die beschrijf ik als een persoon. Zonder een stelling in te nemen probeer ik een regel iets slechts over hem te zeggen. En dan een regel iets goeds over hem te zeggen. Want het is een, het is een genot en het is ook... Een vloek. Ja, wat ik wel leuk vind is dat je schrijft, ik was 17, hij weet wie ik ben, hij heeft alles gezien. Hij heeft alles gezien, Dus ja. het is eigenlijk ja, een van je oudste vrienden. Ja, het is met, Die dat het, hele leven zo met is je... je eerste vriend, het is helemaal geen vriend, het is je eerste vijand en het zal ook je laatste vriend zijn, weet je ja. Ja, het, Hij zit naast je, hij zit altijd naast je, op, terwijl we reizen en um, dat geldt dus niet voor mij, maar dat geldt voor bijna iedereen. Ja. Ja, kijk maar in de Albert Heijn weet je wel dat de mensen iedereen gaat naar huis met een flesje wijn of twee flesjes wijn dat uh, jaar van jou heb ik ook nog nooit volgehouden ik bedoel dat jaar niet drinken nee nou ik zou het aanraden maar dan moet je ook wel weer beginnen oké okay, luister Ik zit achterop. We gaan de finale toch pratend in, spinvis Erik de Jong. Heeft uh, de cd uh, Tot ziens Justine Keller gemaakt. Uh, kan dit uur voorbij gaan zonder dat ik vraag wie Justine Keller is eigenlijk? Vind jij? Ja, de, de, uh, uh, um, ze is een geest. Ze, ze is niet, ze, dus niet... Uh, uh, kijk, ik had toen, wat ik net beschreef, uh, jaren allemaal... Uh, liedjes verzameld en daar had ik uiteindelijk... eind vorig jaar had ik een soort boeketje gemaakt... van nummers die ik wel mooi bij elkaar vond passen. En toen ik stapje stapje deed, toen bleek daar die figuur Justine overal een beetje doorheen te komen. En dat heb ik toen als, als thema genomen. Omdat het ook wel enorm nieuwsgierig maakt. Het maakt, ja. Bij ja. iemand die we niet kennen. Iemand die we niet kennen en die ook niet de bedoeling is... Te, dat, da, we, dat we haar kennen, maar nee. we hoeven ook niks over het te weten. Maar er zit wel... Ik vind het mooi... Een spookvrouw die niet ja. echt bestaat. Ja, ja. ja, dat is echt het, de opperverbeelding. Hè? Ja. Met iemand in, een, een album, een titel geven... Uh, van iemand die ge geheel uh, in jou uh, leeft. Ja. En waar wij eigenlijk niks van weten en ook niks te weten komen. Nee, nee, nee. Ja, dat is heerlijk. Ja. Nu we het toch over uh, uh, verbeelding en dromen hebben... ik, ik begreep dat jij uh, stiekem of niet stiekem er eigenlijk van droomt... om... Uh, uiteindelijk misschien in België of zelfs in Zuid-Frankrijk... je te gaan nestelen. Uh, ja, nou, ik, we spelen heel veel... In, vanaf het begin af aan al ben ik wel heel veel in België aan het spelen. En um, word ik ook gedraaid. En, en, dus ik kom veel in België. En wat ik net al zei, de manier waarop ik schrijf... is, is daar veel minder uh, opvallend. Mm -hmm. Omdat dat meer in die cultuur zit. Dus um, ja, ik voel me daar op, op, op mijn gemak... Meer naar het zuiden toe. Dus ja, de kans is wel groot dat daar nog even met Natura. Heb je ook het idee dat, dat het op die manier, dat het meer op waarde, uh, op waarde wordt geschat? Nee, nee, dat wil ik niet zeggen. Nee. Want Wat je ik zegt, nee, ik ga dan eigenlijk naar een plek toe waar men iets meer op mij lijkt. Oh. Nou, maar ik hoef daar gewoon niet zoveel over. Kijk, ik wil graag over praten. Maar soms moet je het echt wel helemaal gaan uitleggen. Van, mm -hmm. Waar gaat het dan over? En wat bedoel je daar nou mee? En dat wil ik eigenlijk juist niet zeggen. Mm -hmm. En... Um, en ja, op een of andere manier uh, wordt wo daar niet aan je gevraagd wat je ermee bedoelt. Je vindt het mooi of niet mooi, of je houdt je schouders op. Of je, dat maar je ik niet zo vaak uit te leggen wat ik ermee bedoel. En dat vind je eigenlijk wel prettig? Ja, dat vind ik wel prettig. Ja. Ja, ik wel prettig. Is het ook... Maar het is niet zo dat in Nederland minder wordt gewaardeerd. Want... Nou, We zien ja. wel dat het ge gewaardeerd ja. wordt. Maar misschien is het ook wel omdat het heel fijn is... om weer een zekere vorm van anonimiteit uh, uh, te krijgen... Hoe bedoel je? Nou ja, tot je veertigste was je redelijk anoniem. Ja. Er werd er altijd oh, maar ja. gezegd... Ja. oh, spinvis, Erik de Jong, die zat ja. op een zolderkamer in Nieuwegein. Ja. Volgens mij is dat ook een mythe trouwens, maar... Ja, <laughs> ik was gewoon aan het werk. Ja. Je was gewoon aan het werken. Ja, ja. ja. Nou, ja, ja. dat is natuurlijk... Ja, dat, is, dat is altijd heel vreemd van je, hoe je jezelf bent, en hoe jezelf ziet en hoe, hoe, de, rest is, de, hoe de, de rest van de wereld, naar, de wereld, naar, de wereld naar, je naar, naar je kijkt is altijd altijd een groot verschil. Ja. Ja. Schrijf maar wat op je tegen, ja. want we zijn in de finale van deze uitzending gekomen. Ik vertel nog één keer dat er dus dat boek is en die CD. Tot ziens Justine Keller van Spinvis en Hanko Kolk. Zometeen te zien in de kleine comédie. Ik geloof dat dat wel uitverkocht is, maar er komt een tournee. Ja tot diep ja, volgend jaar. Op uh, spinvis.nl staat alles. Uh... Er staan allemaal uh, prachtige optredens, dus je kunt u gewoon allemaal naartoe. En na ons zometeen komt een programma met zeer ernstige onderwerpen. Twee dingen is dat. Een huisarts die betrokken was bij euthanasie van een dementerende ouderen... en het slachtoffer van een zedenverdachte buurman. Hupla. In een half uur deze twee onderwerpen zometeen in twee dingen. En Spinvis schrijft in een klein, sierlijk handschrift zijn motto... Op. Hij heeft genoeg van die regels in zijn al staan. Wat schrijf je op? De winnaar krijgt een antwoord, de verliezer krijgt een vraag. Dat heb ik geleerd van een tafeltennis een coach een Chinese man die zei dat in China bij het tafeltennis de winnaar krijgt een antwoord want die bevestiging en de verliezer dank meneer de jong dit was wedstrijd. Ja. Laat me denken 74 2374 morgen ontvangen wij Jack Spijkerman. Tot dan. Radio 1 hey. Kunststof. NTR brengt cultuur elke dag. Interlandvoetbal op Radio 1. Vrijdag om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. Nederland, Zwitserland. Van Nistelrooy, oh, maar gaat er gewoon in. Duits zegt, ja sorry, het was een voorzet. Ik uh, neem er niet kwalijk. Excuses daarvoor. Een bijzondere NOS langs de lijn. De waren zeven, hoorden ik om me heen. Vrijdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Scapinoballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters. Kijk op scapinoballet.nl U wilt uw medewerkers en klanten snel de beste IT-diensten bieden. Dus vraagt u zich af, welke IT past bij mij? Hoe profiteer ik van de cloud?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 Dit is Radio 1.